Kees Groot met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat hij binnenkort een ontmoeting heeft met de Iraanse president Rouhani. Bij de afsluiting van de G7-top zei Trump dat hij openstaat voor zo'n ontmoeting als de omstandigheden juist zijn. Als het inderdaad gebeurt, zou dat een grote diplomatieke doorbraak zijn. De verhouding tussen de VS en Iran is uiterst gespannen sinds Trump het atoomakkoord met Iran opzegde. Tijdens de G7-top was de Amerikaanse president opvallend mild over de Iraanse leiders. Hij zei niet uit te zijn op een machtswisseling in het land. In Rotterdam is de Maastunnel in beide richtingen dicht vanwege een grote brand. De brand woedt bij een bedrijf aan de Doklaan aan de zuidkant van de stad. De brand ontstond rond kwart over vijf. Over de oorzaak is nog niets bekend. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.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 De derde etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Sam Bennett. De Ierse renner was na een rit van 188 kilometer in Alicante de snelste in de Massasprint. De Nederlander Pascal Jacobsen eindigde als zevende. Nicholas Roach blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm met in het oosten kans op een onweersbui. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en op veel plaatsen tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Ook woensdag heet, maar dan wordt de warmte later op de dag wel verdreven door onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn geen files.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 Inderdaad, dat was de opening van deze Alternative Femme op uh, donderdag 22 augustus. Ik had het al aangekondigd op Facebook. Uh, deze van uh, Ruud Haling, Erasing Mountains. Uh, we kennen Ruud het natuurlijk ook met een uh, nummer van hem. Wat, hij, uh, ja, wat uh, geschreven is uh, over dit dorp. Dat had uh, meer een tragisch uh, achtergrond. Dat ging over een meisje uit uh, Zambia dat uh, hier uh, met een gastgezin naar, uh, naar het uh, strand is uh, gekomen. En voor het eerst de zee heeft gezien. Maar dat uh, verhaal is niet zo goed afgelopen. Want het meisje stapte in een mui. En is helaas verdronken. En dat uh, was aanleiding voor Ruud om toen een uh, nummer te schrijven. Dit uh, is uh, dat nummer. Dat heet... Dan uh, nou moet ik weer heel hard uh, na gaan denken wat het... Uh, uh, the Night Falls on the Town. Dat, dat was het nummer. Uh, dit nummer heeft hij uh, ergens anders uh, geschreven. Erasing Mountains. Uh, dat is een uh, nummer wat, uh, wat hij heeft uh, gemaakt op het moment dat hij op vakantie was op Sky. Heb ik iets met Sky? Nou, indirect wel. Want mijn oudste zus heeft daar ooit uh, gewerkt. Uh, als arts. Dus dat uh, was wel heel erg uh, grappig, dat, uh, dat verhaal. Maar daar heeft hij Erasing Mountains uh, geschreven. En op een gegeven moment uh, verbaasde hij zich eigenlijk over dat al die bergen ineens uh, verdwenen. En Voilà, het liedje was geboren. Uh, straks hebben wij uh, een studio gast. Dat is uh, de ochtendpoet. Dus ik kijk nu inmiddels al een beetje die richting op. <laughs> Wat ik heel leuk vind is dat uh, iemand uh, gewoon de moeite neemt om gewoon over de afsluitdijk hierheen naartoe te komen. Het zal denk ik niet de eerste zijn, want uh, er uh, komt een vervolg aan. Want er schijnt een band uh, te willen komen. En die komen uit Groningen, dus dat is nog een tikje verder. Maar die hebben toch uh, de eufende moed om uh, deze kant op uh, te gaan komen. Hallo man, maar daar uh, zullen we in de loop der tijd nog wel wat meer over uh, gaan vertellen. Um, wie schuilt er achter de ochtendpoët? Dat is Helene Wagemans. En zij is docent in Leeuwarden. Dat zeg ik er ook eventjes bij. Uh, dat je niet denkt, moet ze daarvan leven? Nee, dat, uh, is, uh, dat is toch ietsje, uh, ietsje anders. Want uh, zij, uh, nou ja, zij is dus docent, maar uh, schrijft gewoon uh, poëzie. En denk je van. Ja, maar uh, dat is toch. Uh, we hebben toch ook een. Ja, die hebben we ook. Maar die hebben we ook al een paar keer gehad. Dus Mark wat een mes. Uh, dus we vonden het wel weer eens leuk om weer eens een keertje. weer Een beetje, een beetje de aandacht te, te geven aan een stukje. Ja, literair uh, ondergrondje in uh, deze uitzending. Dus, dus vandaar dat we er hebben uitgenodigd. Niet zomaar, want um, Helene schrijft ook uh, liedjes. En zingt daar ook bij. En daar hebben we ook materiaal van. Vier stuks. En die ga je straks ook allemaal horen in deze uitzending. Dat zeggende gaan we gewoon ook kijken wat er op het lijstje hebben staan. Zoals bijvoorbeeld deze. Die staat er al nagelvast in. Lizzie V. met Borderline. You see what I got. support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 Dat was Wolf en Moon. En uh, die komen binnenkort ook uh, naar deze, deze zender, uh, zender. Zeg ik uh, dan altijd maar weer. Uh, zij zullen um, uh, dan op 24 oktober op uh, gaan treden hier bij Alternative FM. En uh, dat zeggende, want waarom zit ik een beetje zo uh, te doen? Want ik moet tussendoor ook nog wel een mail versturen. Dus dan krijg je dus dit allerlei uh, toestanden dat je denkt... waar is die koper dan allemaal mee bezig? Nou, een uh, beetje aan het multitasken tijdens de uitzending door. Want uh, er schijnen ook nog wat mensen uit... inderdaad weer uit het hoger noorden deze kant op uh, te willen komen. Maar goed, of uh, dat gaat lukken, dat is vers 2. Um, de introductie had ik al gedaan. Uh, want uh, ja, ik, uh, we hebben een... Uh, een dame die gedichten, poëzie schrijft, maar zij uh, is dus ook docent. Je mag iets die microfoon een beetje naar je toe halen, want anders dan, uh, wordt het een uh, van ver af. Maar zo is het goed. Um, uh, we, we, we, ja, ik ben een beetje aan het stamelen de ochtendpole eet. Ja. ja, want dat is uh, eigenlijk uh, de, zoals we je kennen op uh, de sociale media, maar volgens mij ook uh, via het internet en noem maar op. Ja, ook met liedjes. Ja. Ja, en het Waar eigenlijk... komt het vandaan eigenlijk? Ja, heel simpel. Ik ben uh, echt een ochtendmens. Ik ben ah. heel vroeg wakker. Echt ja. geen uitslapen. Ja. En dan heb ik echt zo'n hoofd vol met, met allemaal ideeën. Ja. Van die woordzoekers. Ja, ja, ja. En dan zijn de gedichtjes begonnen. En dan blijf ik wel lekker in bed liggen. Ja. Gewoon met mijn telefoontje, met de notitie-app. En dan schrijf ik mijn gedichtjes. Op die manier. Dus op het moment dat iedereen opstaat en iedereen uit bed gaat, heb ik ja. vaak weer een gedichtje. Ah, dus, de, nee. dus op die manier uh, ben jij dan uh, gewoon bezig uh, al ja. met, uh, met het uh, productieve werk. Ja, er zijn mensen die, die dan s'avonds uh, aan het werk zijn, ja. maar jij bent... Ja, dan komt er niet zoveel meer uit. Nee, dan, van mij. dan is het, uh, zit er veel te veel, <laughs> veel koffie zeker uh, erin. Ja, zoiets, <laughs> dat zou ja. kunnen natuurlijk. Ik ja. vond het een beetje in, maar goed... Um, Helene Wagemans, want dat is je echte naam. Uh, want uh, ik vind het ook uh, wel even fijn als we dat ook nog even benoemen. Want wie schuilt er dan achter de ochtend? Nou, Helene Wagemans ja. dus. Oh. Um, ja, je woont in Friesland. Ja. Ik, vind het, ik vind het dapper dat je. De, ja, we hebben niet zo lang geleden, vorige maand, hebben we Colin Hoeven. Die komt uit Nijmegen. Heeft hij wel in de buurt gewoond, overigens. Maar die woont tegenwoordig in Nijmegen. Doet dat al ook, hè? Nou, Andersom de de... is dat het verder, hè? Ja, oké. Okay, maar goed, maar het is, uh, dat was wel weer voor de tweede keer dat hij dat ja, gedaan okay. heeft. Maar we vonden dat wel weer fijn dat hij dan weer even ja. geweest is. Maar ik vind het altijd dapper als mensen ja. gewoon het autootje pakken. En dan vanuit uh, verrewegistan ja. uh, deze kant op uh, willen komen. Ja, mijn roots liggen hier, hè? in Amsterdam. Ja. Ja. Ja. En ik heb nog een vader Hoe? die in, in ja? rent woont, waar ik nog regelmatig even naartoe moet. Ja. Dus uh, ja, ik kom niet zoveel nog. Hoe ben je in uh, vredesnaam dan in Friesland uh, terechtgekomen? Oh, heb je nog even. Uh... De liefde! <laughs> ja, laten we daar eerst maar op houden. Ja, ja oké, okay. ja, dat is goed. Het, het woont heerlijk. Het is een uh, ja? prima provincie. Ja, ja? lekker. Waar jouwe. in Friesland? In Jouweren. Oké, okay, dus dan dat is dat uh, bekende plaatsje met die. Uh knooppunt ja, met die rotonde. inmiddels is dat het probleem opgelost. Dat is opgelost. <laughs> we hebben geen knooppunt meer. Dat is niet meer zo. Hè? Ik nee. ben er één keer geweest. Nou, ik moest echt ogen en oren ja. kwam ik zo wat tekort. En ja. uh, voordat je het weet, uh, staat er iemand op het toeter. En, uh, ja, ja, ja, ja. Een ja. dramatisch ding was dat. Maar dat we zijn ook bekend van de ballonfeesten bijvoorbeeld. Ook? De ballonnen, jouweren, ja. de mooie Friese meren. Ja. Nou, het is echt een gezellig oorlog. hoor. Uh, bij welke meer ligt het uh, in de buurt? Nou, Bijvoorbeeld bij het Jeukenmeer, het Sneekenmeer, de Langwadderwielen, dus voor, uh... Uh, Nou was het nog niet zo lang geleden het scootsje Ja. Ben je geweest? Ik ben niet geweest. Je jaar. bent niet geweest. Nee. Oké. Okay. Nee. Dus, uh, dat, dat heb je uh, achter druk ook, maar ja? Ja, ja, ik was zelf op vakantie, maar ja, uh, ja super gezellig. Ja. Ja. Uh, komt er dan ook nog wat uit de pen? Ja, je hebt natuurlijk gezien. Ja, Kansiedichten, nou, ja. Ja, maar ja ik dat... heb eh, tijdens de vakantie heel veel gedichten Ja, dat gezeten, had ik ja. gezien, ja. Dus uh, er, kwamen, er kwamen een aantal. Ik, ze niet, ik, heb ze niet, ik heb ze wel voorbij zien komen. Ik heb, uh, ik heb ze niet allemaal meer uh, gevolgd. Want ook mijn agenda is druk. druk, druk, druk dus. ja, ja. En uh, dan, uh, dan hou je dat allemaal niet uh, ben je bij wat er, uh, wat er allemaal uh, uh, op de sociale media terechtgekomen is. Want dat is dan het middel om je. Ja, gedichten nee, ja. laten we ja. wel laten lezen. Zijn het gedichten of is het ook gewoon poëzie? Ja, ach, ja, het beestje moet een naam hebben. Ja. Een beetje het rijmt. Uh, Oké, okay. <laughs> ja. maar uh, heb jij een, uh, een, uh, ja, een achtergrond daarin? Of is nou, dat... Eigenlijk niet. Nee, nee maar nee? als kind was ik altijd al aan het rijmen en aan het schrijven. Ja. En uh, ja, dat zit er dan kennelijk gewoon in. Ja. Maar ik heb geen Nederlands gestudeerd of zo. Nee. nee. nee okay. <laughs> um, hoe reageren de leerlingen op dat? Werk, dus, wat je Ja, gemaakt... studenten, het is het hbo. Het zijn volgens studenten. Maar okay. hebben ze dat allemaal niet zo door. Of nee, nee, nee, ik heb nog niet echt het idee dat ah, okay. het nou massaal ja, mij okay. te lezen. Maar misschien ja, we nou vanavond wel. Uh, maar uh, het is niet alleen uh, dat wat je doet. Je maakt ook liedjes. Yes, ja. ja. Dus dat, uh, dat doe je ook. Ja. Uh, nou heb ik uh, iets... Uh, ja, uh, de titel Leglong... Act 1, scène 9, La Visite du Theeur. Dat, dat stond allemaal op het, uh, op, het, op het bestandje. Dus ik heb dat maar gelaten zoals dus het is. Maar dat is het natuurlijk niet. Ik ga track 1 draaien van, uh, van, wat, je me, uh, van wat je me gestuurd hebt. Een van uh, de singles neem ik aan. Ja. Ja hè? Ja, ik uh, de ik titel. Ik weet niet uh, welke het is. Nee, dat wordt heel erg leuk. Dus, de, dit oh. is het de eerste uh, wat we ook op het muzikale vlak van Helene laten horen. bye, -bye. so firm but i can't help but wonder why it's her instead of me it seems i'm only prepping man for the girl they go for in the end i'm happy to have fixed you up but i feel i'm running out of luck When she say what you want to do you hear what you want to you probably like how she needs you how did you trick her so soon I like the way you like look way next to her when you hold her tight your arms so firm but I can't help but wonder why it's her instead of me it seems I'm only proud Mixed you up, but I feel I'm right. Dat was prepping man van uh, Lilith Merlo. Ik moet het zo zeggen. En uh, de, de dame, de vocale was uh, natuurlijk uh, onmiskenbaar van uh, Lieselot van Oostrum. En uh, zij is hier vorig jaar geloof ik nog een keer geweest uh, met een uh, muzikant erbij. Dus uh, hebben ze in een kleine bezetting hebben ze enkele nummers ook uh, lopen spelen wat, uh, wat dat er gaat. Daarvoor hadden we ons, uh, de muzikale bijdrage van onze gast. En dat is uh, Leen Wagemans, beter bekend als de ochtendpoëet. En dat was Noordzeekind. En dat uh, paste eigenlijk wel precies een beetje bij het uh, sfeer wat... Uh, Want uh, tijdens de twee nummers die wij hier hebben uh, gedraaid... hebben we het een beetje ook over ons dorp gehad. Tenminste mijn dorp. Want, uh, uh, maar ja, uh, Helene komt van oorsprong komt ze uit Amsterdam. En op een gegeven moment is daar een uh, situatie ontstaan... dat ook Zandvoort de plaats was om er te zijn toch Helene, of niet? Ja, ja. want uh, ik vond het wel grappig dat je ook op een gegeven moment uh, vertelde. Uh, ik weet niet of we dat in de uitzending hadden gezegd, want dat ben ik even. Dat is mij even ontgaan. Maar uh, je vader die uh, die zei van we gaan eerst maar naar Wijk aan 7. Dat ging altijd naar Wijk aan ja. ja. Want dan ja. hoefde die uh, niet uh, te betalen voor het parkeren. Ja, ja. Ja, uh, ja dat, dat, dat, dat kijk die antwoorden die zijn er wat sneller achter. Dus die zeiden, jo, Betalen! Dus, dus uh, ja, we hebben hier zo'n parkeerterrein in de Zuid. Daar moet je gewoon voor betalen. Ja, ja, ja, dat uh, dus uh, liep er dan, zo dan, dan liep daar zo'n wat morsige en noorsige uh, parkeerwachter rond. En die moest dan zijn centjes verdienen in de hele zomer. om de rest van het jaar uh, zijn gezinnetje te onderhouden. Dus het nee, was ja, ja, toch natuurlijk. best ook wel een beetje hard werken voor. Uh, ook de parkeerwachter hier in het dorp. Maar dat is tegenwoordig uh, is dat, uh, wat veranderd allemaal. Dus, uh... Maar zodra ik uh, de leeftijd had dat ik zelf met de trein hier naartoe mocht, mm -hmm. ging ik hè? Ja? Met een groep vrienden, ja, was super gezellig natuurlijk. Ja, uh, wat, wat, is, wat, wat is zandvoort voor jou? Oeh, ja, leven in de brouwerij, gezelligheid. Ja? Hè? Net, ja. uh, ook vandaag ook even een, een stranddagje van gemaakt. Ja. Ja, gewoon het dorp is super gezellig. Ja. Ook heel veel ons kent ons, hè, merk ja, ik. Ja. Mensen in de restaurantjes kennen elkaar allemaal. Ja. Toeristen en de locals zitten gewoon door elkaar heen. En dat vind ik heel bijzonder. Hey, dat, dat, dat horen we soms ook inderdaad wel vaker. Uh, natuurlijk, we hebben ook een beetje een, weer een tragische gebeurtenis gehad. Vorige week zondag is er hier een, een, een damhert, uh, hebben ze afgemaakt eigenlijk. Tenminste, oh. ja, ja, dat... Dat, dat ja, afgemaakt, uh, afschot want uh, het beestje zou lijden volgens uh, de dat. Hmm. Um, maar op een gegeven moment uh, merk je dan op een gegeven moment ook die herten lopen dus een beetje in het dorp uh, zei ik vanmorgen ja maar uh, het is eigenlijk al een beetje gemeengoed geworden want uh, vijf jaar lang lopen er dus, uh, troepjes herten door het dorp heen en dat betekent dat de lokalos, om het dan maar zo te zeggen... die houden er dus al rekening mee. Oh, ja, nee, we moeten opletten, daar en daar kunnen ze zitten. En zelfs, durf ik al te zeggen, zijn er hier al vaste toeristen... die hier ook jaarlijks komen? Die weten maar meteen, oh, herten, dus. Ja, okay. Dat bedoel ik ermee te zeggen, ja. van, hè, het, het, het, het, het, dat is even het verlengen van... Uh, wij hebben dus de herten hè, ja. als toeristische attracties... nog wat... Uh, uh, is dat een beetje geworden. En dan krijg je dus uh, dat, uh, dat effect... dat de lokalos en de toeristen eigenlijk al... Hè, dus de, de, de, de terugkomers... die weten dan inmiddels... ja, er lopen hier ook herder in het dorp. Dus ja, ja. die houden daar dan al rekening mee. En de dat meeuwen, merk je dus al. Die hier, dat is ook wat hoor. Uh, ja, maar die hoort er ook bij. Dus ik vind. Het wel, <lacht> dat, dat, is, dat zijn ook hele leuke, wat je <lacht> daar hebben verteld, hebben we ook nog een anekdote <lacht> over. Want dat is een filmpje, dat is wel, heel, dat is wel geinig. Uh, want de mensen worden ook gewaarschuwd als ze bij een viskar staan. Ja. Hè, Broedersberg, om daar even gewoon bekennen erbij uh, bij te halen. Uh, want op een gegeven moment uh, is er een filmpje gemaakt en er stond een, een kind of iemand. Die stond een broodje vis uh, te happen. En die wilde net weer het tweede hapje nemen. En dan kwam er echt een brutale meel zo met een duikvlucht. En die pakte zo dat broodje. Weg broodje met vis. Ja. Dus, uh, nou, als je niks zit te eten, ze vliegen gewoon uh, ja. heel, heel, heel en, ik heb het ook, en Ik heb het zelf uh, ook gehad. Dus dan loop ik op het Raadhuisplein en ik zat dan een croissantje. En op een gegeven moment denk ik, wat voel ik nou? Was dat een brutale rotmeel die, uh, die mijn broodje wilde stelen? zo je ja. zoderbiet erop? Ja. <laughs> dus, ja. Uh, ja, dat een beetje op zijn platzand wordt van, ga lekker even op het strand vliegen zelf uh, vliegen en naar je eten komen. nou dat, dat, Die beesten horen erbij, dat, ben ik, uh, dat vind ik wel. Maar uh, het zijn uh, niet bepaald mijn vrienden om het allemaal zo ja, te je wordt er ja. bang van ja. hoor. Je, ja. Ja. Ja. Maar goed, uh, het, het, het, het tekent wel het sfeertje van een, een dorp zoals dit. Dus ik weet Sorry. niet, uh, als jij dat beeld ook hebt. Ja, ja? zeker, ja. ja. Uh, ik heb het een beetje, klein beetje voor je ingevalt. Heb je ook een, want je hebt ook iets bij, hè? Met, uh, ja, met gedichten ik en heb dergelijke. Dus speciaal voor van, vanavond een, een gedicht. Zullen we oh, daar nog even mee wachten? Want dat, ja. uh, dat, uh, dat vinden we wel fijn. Ja, daarom. Ja. Want anders geven we meteen als eerste dat meteen weg. Uh, en dat vinden we nou echt uh, zoiets van... Uh, nee, daar moeten we nog even mee wachten. Dat noemen we dan altijd een beetje de teaser. Wat is de teaser? Nou, dan blijf je gewoon luisteren. En dan hoor je straks het ja. gedicht wat op zand wordt slaat. Uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, andere, uh, ja. ander materiaal. Dus uh, ik uh, zou zeggen, pak er één een uit. Eens even kijken. Wat zullen we eens doen? Ja, ook over de zee. Nou, is goed. De hoor. strandjutter. Dag zee, mijn zeetje. De zon komt op, alleen over het strand. Een rode gloed zet jouw schuim in brand. Je water is wijd. En flink is je vloed, dag zee, mijn zeetje, je verrast me altijd. Jutten naar wrakhout, touw, resten van netten, over je woelige baren aangeland. Stil, in het zand, waar mijn lazen in de jaren sporen zetten, door jouw golven uitgewist. Maar nooit, nee nooit, heb ik een schat van jou gemist, dat weet je, dag zee, mijn zeetje. doen het heel slim. Lake Michigan. Uh, dit is uh, de tweede single die ze hebben uitgebracht. Of die eerste. Dat weet ik ook niet meer precies. Uh, is een onderdeel van een EP die ergens uh, verderop in het jaar nog uh, gaat uh, verschijnen. En het leuke is, ze komen 5 september naar uh, deze studio en dan ...presenteren ze gelijk hun nieuwe single. Oeh, wat gezellig, lijkt mij dat. Uh, daarvoor horen we Paul Position dat in het uh, teken van datgene wat er uh, ons te wachten staat in mei. De datum is nog niet bekend. Er zijn wel al uh, 315.000 mensen die uh, daar naartoe willen. Maar je hebt dan alleen nog maar een kaartje, en er staat nog geen datum bij. En dat gaat alles wat met Lewis Hamilton en met Max Verstappen te maken heeft. En dan raad je het al, dat heeft met de Formule 1 te maken. Pole position van The Last Wave. En ook die band komt bij ons langs. En dat gebeurt dan twee weken later eh, na Lake Michigan. En dan zullen ze misschien ook Paul position gaan spelen. Dat weten we niet. Maar goed, uh, dat uh, horen we uh, later nog, nog wel. Um, ook uh, leuk is uh, dit uit Rotterdam. Het is uh, een, uh, een, een dame en een heer. Een getrouwd uh, stel, moet ik erbij zeggen. Uh, Pact of Steel, Sander Dus helemaal doorweegt. maar het is echt waar De Spaanse costa die verbleekt bij de magische Ierse kust Daar boven op de kliffen, langs immense riffen Keek ik in de diepte van het stilste ravijn Op smalle wegen met winterregen tegen. Maar het uitzicht was te mooi, met jou op de motor. Om nog bang te zijn, tussen Ballyboy en Ballantoy. Daarie en Duncan Lily, werd ik betoverd. Ierland heeft voorgoed wat dat land toch met mij doet. Ierland heeft voorgoed mijn hart veroverd In Westport en in Dublin, along the coast we drive Gingen we alle paps in voor de Celtic Music Live De kinderen smaakten zacht, het bier is bitter zoet Alles is zo mistig, toch zijn de eerste nachten Tussen Barra en Connemara, Tralie en Killarney voelde ik heel even de rust en de mystiek, de magische muziek en de romantiek van het hierse leven. Nu Newcastle voor de ferry, mijn visier op een kier. Ik pinkte toch een traantje weg, heel zacht, achter je rug. Ierland tot ziens, ik kom ooit terug, Ierland bij nacht, ooit. Geluid dat dat sowieso het is een uh, herinnering aan een eerste vakantie die Helene heeft uh, gehad. Uh, vertelde me net ook Helene. Uh, het was uh, wat betreft het weer, het was niet al te best. hè? dat uh, die uh, nou, drie met... weken regen ja. <laughs> ja, iedere dag ja. Uh, het, het liedje uh, is een beetje uh, opgekomen op het moment dat je achterop de motor zat. Uh, ja, dat, dat, ja. dat vertelde je. Ja, ja, het was een motorvakantie. Ik achterop, en ja. ik was eigenlijk best wel een beetje bangig. Ja. Maar ik ik wilde dat gewoon graag ook voor hem doen. Dat was een ja. grote droom. Ja. Maar Ierland is wel ontzettend mooi en ontzettend ruig en puur. Ja. Dus ik vergat ook eigenlijk mijn angst wel. En, en die pubs zijn ontzettend leuk. De ja. muziek is magisch. Fantastische muzici daar. Ik ga je straks even wat laten horen. is van iemand die uh, ik één keer in mijn leven ben tegengekomen. Dit jaar was dat voor het eerst. Uh, ze heet Hanneke Laura... En die heeft onder andere ook gespeeld met, ik geloof, de Dubliners. Dus het is, oh, ja, dat, zijn, uh, dat zijn ook niet de eerste de beste. En uh, ze heeft... Uh, ja, dat is ook wel een heel verhaal apart. Ze is jurist ooit geweest, advocaat zelfs. Uh, maar ze heeft op een gegeven moment dat aan de willige gehangen. En uh, ze is gewoon muziek uh, gaan maken. Dus het leeft heel basic. En uh, het is wel grappig dat, uh, dat je dus met dit uh, nummer komt. En dus we zijn ook heel nieuwsgierig... Uh, uh, na, na, straks met uh, wat, je, wat je nog meer uh, in petto hebt. Uh, maar goed, Hanneke heeft uh, ook een, uh, een eerste... Ik denk dat het wel een, nummer, een bestaand nummer is wat we straks in de tweede... Vraag me niet, wat, uh, wat, wat, daar ben ik niet in thuis. Maar als ik Hanneke zo direct op Facebook zet en ik zeg dat nummer draaien wij, dan horen we gauw genoeg van Hanneke zelf... Van wat het dan uh, inhoudt. Um, ik, ik wil je nog even vragen. Of je nog, uh, nog een stukje tekst hebt. Uh, ja, nog niet het zand voor zijn gedicht uh, weggeven. Nee, nog nee, niet. nee, die bewaren we nog die even. Die bewaren we nog even. Um, ja, een, een wat serieuze gedichtje. Lange door. Het heet, ik kom echt bij je. Zullen we alles uitdoen? Jij bent vandaag offline. En ik kom je gordijnen open trekken. Want zonlicht doet geen pijn. Als je tuindeur niet meer open gaat omdat het onkruid tot je dakgoot staat... kunnen we ook op straat gaan zitten, op het trapje, voor je deur. En al is dat nog wat koud, dan krijg je bleke wangen... tenminste weer wat kleur. Lief, ik kom bij je. Nee, ik zeg niet hoe laat. Ik weet dat je veel werk hebt en dat je niet graag praat. Maar lief, ik kom bij je en dan drinken we wel thee... en anders neem ik in plaats van bloemen een bosje muntthee voor je mee. Want ik moet even bij je zijn. Ik heb je al zo lang niet gezien... Ja, alleen op Skype dan, of op FaceTime misschien. Altijd haastig en vlug. En dan stel ik zoveel vragen en zeg jij zo weinig terug. Op je gezicht zie ik dan enkel het grijsblauwe licht van je cyberleven. Ik kom, ik kom echt en ik blijf. Niet maar voor even. Dan heb ik dat maar vast gezegd. Kijk jij nog wel eens naar de wolken, naar de wijde wereld, oud en vertrouwd... naar de vogels op de daken, die geen data, maar dauwdruppels lekken... Naar de bomen die kraken... maar jouw computer nooit zullen hekken. Welkom in het leven. De allermooiste cloud. Lief, ik kom bij je. Niet op je schermpje, maar echt. En dan strijk ik net als vroeger... met mijn warme handen... je warrige haren recht. Zo, dat is even het moment van stilte. Dat we er even <lacht> nog in... Uh... Ja, want uh, dan moet het uh, zo van... Uh, even nadenken... En dan komen we weer. Ja, dit is, een, dit is dus een functioneel witje in radiothermen. Want, ik, uh, want als ik nu een nummer zou uh, draaien... dan uh, komen we ergens uh, drie minuten voor negen. zijn we, uh, zijn we nog een keer onder uh, on Dus dat moeten we even voorkomen. Um, uh, dit is wel heel bijzonder. Dit, dit, dit, is, dit, dit beschrijft al een beetje het ochtendritueel, heb ik een beetje het idee. Ja, maar ook wel de mens die toch ja. wel heel veel achter de computer zit. En ja. niet, niet ja. meer uh, in ja. Ja. verbinding is met het ja. echte leven. Ja, ja, dat, dat, dat ook. Want, ja. Euh, ja, nou ja, dat, dat, dat, dat zie ik ook meteen. ochtend... laptopje open of uh, smartphone en nee, pop op, op, op swipen en uh, noem maar op. En dan uh, we zijn niet online, we moeten offline zijn. Ja. Ja, dat is een beetje ook de diepere boodschap van dit verhaal, heb ik een beetje het idee. De ja. idee. Uh, het lijkt wel of we dan een beetje weer moeten resocialiseren in de, de samenleving. Ja, en het echte contact is toch wel heel erg leuk. Ja, toch? ja elkaar recht in de ogen kunnen kijken. En hoe, zit iemand er, hè? hoe zit iemand erbij? Ja. Ja. Goed, we gaan op naar 9 uur. En dat doen we met, met dit mooie nummer. We hebben er nog eentje te gaan. En dan zijn we er straks in het tweede uur terug. Het nummer dat heet Shelter. En is van Levi.